Dagelijks loopt naar schatting 160.000 liter olie in zee. Deskundigen weten nog niet hoe ze het lek op de oceaanbodem kunnen dichten. Toen het olieplatform donderdag zonk... ...leek het erop dat de pijpleiding op tijd was afgesloten. Maar nu blijkt dus dat er toch olie in zee loopt. De Partij voor de Arbeid houdt vandaag haar partijcongres... ...net als de Partij voor de Dieren. Op het PvdA-congres in Nijmegen wordt het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld. En verder zal het congres de kandidatenlijst vaststellen en een lijsttrekker kiezen... De enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap is Job Cohen. Hij houdt aan het eind van de middag zijn toespraak. Op het congres wordt afscheid genomen van Wouter Bos als politiek leider. Gisteren waren de partijcongressen van CDA, de SP, de VVD en de ChristenUnie. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen door tornado's, minstens 12 mensen zijn gewond geraakt. Een tornado van anderhalve kilometer doorsnee rukte de daken van tientallen gebouwen af. Bomen werden ontworteld en de elektriciteitspalen vielen om. Topman Strauss-Kaan van het Internationaal Monetair Fonds heeft gezegd dat de Griekse burgers niets hoeven te vrezen van het IMF. Het IMF onderhandelt met de Griekse regering over de voorwaarden voor de lening die Griekenland vrijdag heeft aangevraagd. Strauss-Kaan wilde niets zeggen over die onderhandelingen, maar zei wel dat het IMF er alleen maar is om de Grieken te helpen. Veel Grieken zijn bang dat het IMF de Grieken te strenge bezuinigingen oplegt. En dan nog het weer. Zonnig en vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht. Did you further those one eye and dream the rest? I was called the early learner, and you were the hard worker, but this I never could have guessed. Like a pro, cause well, you were a freedom fighter, compulsive liar, and a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 So you found someone to hold you. Does she? Al twintig jaar het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar ZFM. ZFM. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon.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 Dan reist de levensgrote vraag, is de liefde minder groot. En het sprookje van de prins op twittepaard is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet pijn, maar geef jezelf een nieuwe kans.